heeft zich geplaatst voor de halve finales van het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam. Seisling versloeg de afgelopen avond de Duitser Kohlschreiber in drie sets. In de halve finale staat Sijsling tegenover de Kroaat Silic. Het weer te zacht met temperaturen tussen de 8 en 12 graden. komende dag enkele buien in de kustgebieden kans op zware windstoten... Later in de ochtend en middag zon. Het wordt een graad of tien. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu de nacht. to the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 This can't be true, cuz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 The price Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Die ik duw het eerst raam met het NOS journaal. Mensen die een huis huren met zonnepanelen op het dak krijgen vanaf volgend jaar korting op de energiebelasting. Tot nu toe ging die korting naar de eigenaar van het huis waar de zonnepanelen op staan. Huurders kregen alleen korting als ze de zonnepanelen zelf hadden geplaatst. Volgens minister Kamp wordt het nu aantrekkelijker voor eigenaren om de panelen te plaatsen, omdat huurders eerder voor een huis zullen kiezen met een lage energierekening. Ook verwacht Kamp dat de regeling banen oplevert bij installatiebedrijven van zonnepanelen. De Amerikaanse schaatsers rijden in Sochi de komende dagen in hun oude pakken. Speciaal voor de winterspelen kregen ze nieuwe high-tech pakken. Maar tot nu toe vallen de prestaties erg tegen. Nog niet één Amerikaanse schaatser won een medaille. De Sochi pakken hebben een luchtgat van achteren, bedoeld om lichaamswarmte af te voeren. Maar daardoor nam ook de luchtweerstand toe, zo is nu gebleken. Sony Davis en de andere rijders zijn zo verstandig geweest ook hun oude pakken mee te nemen naar Rusland. De Oegandese president Museveni gaat toch de anti-homo-wet ondertekenen die het parlement onlangs aannam. Eerder weigerde hij zijn goedkeuring te geven, maar nu staakt hij zijn verzet. Over de wet was internationaal veel verontwaardiging. Op homoseksuele handelingen komt in Oeganda een levenslange celstraf te staan. En onder een flatgebouw in Mexico-Stad is een graf gevonden met daarin de overblijfselen van twaalf honden. Het graf is meer dan 500 jaar oud en stamt uit de tijd van de Azteken. De vondst is erg bijzonder, zeggen archeologen, omdat nooit eerder een graf met enkel honden.